3 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. President Obama weet al sinds 2010 dat de Duitse bondskanselier Merkel... werd afgeluisterd door de inlichtingendienst NSC. Dat schrijft de Duitse krant Bild am Sonntag op basis van bronnen binnen de NSC. De chef van de inlichtingendienst heeft Obama in 2010... persoonlijk op de hoogte gebracht, zo schrijft Bild. Later zou het Witte Huis zelfs een dossier over Merkel... hebben opgevraagd bij de NSC. Obama vertrouwde de bondskanselier niet, schrijft Bild. Afgelopen woensdag hadden Merkel en Obama telefonisch contact... Contact over de afluisterpraktijken. Volgens Duitse media heeft de Amerikaanse president toen gezegd dat hij niet op de hoogte was van de situatie. Hij zou excuses hebben aangeboden. Het afluisteren van de bondskanselier heeft tot grote verontwaardiging geleid in Duitsland. De beurs van New York heeft met succes de beursgang van Twitter getest. Met gesimuleerde transacties werd gekeken... of het systeem de verwachte vraag naar het aandeel aankon. Het is voor het eerst dat de beurs zo'n test doet. Beurshandelaren wilden de proef... vanwege de chaotische beursgang van Facebook in mei 2012. De Nasdaq had toen grote problemen... om de handel in het populaire aandeel bij te houden. Twitter gaat naar verwachting begin volgende maand naar de beurs. De politieauto die vrijdagavond betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk in Apeldoorn voerde geen zwaailicht en sirene. Kort voor de aanrijding waren de alarmsignalen uitgezet om de verdachte naar wie de auto onderweg was niet voortijdig te alarmeren. De politieauto kreeg op de Europaweg een aanrijding met de auto van een 47-jarige vrouw. Zij botste frontaal op een boom en overleed. In eerste instantie voerde de politieauto wel zwaailicht en sirene. De agenten waren op weg naar een spoedmelding. Meer informatie wordt pas gegeven als het hele onderzoek klaar is.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 Goedenacht, je luistert naar Radio 1. Het is technisch eventjes nog niet helemaal juf van het. Ik uh, ga het nog een keer proberen. Nee, uh, maar wat altijd wel technisch helemaal in orde is, is de telefoon 0800-1121. Dus uh, bel maar in 0800-1121, want het gaat over het leger des Heils vannacht. Zo meteen hoor je uh, mijn avontuur die ik daar heb beleefd deze week. En, uh, uh, en ik ben heel benieuwd of jij geeft aan uh, uh, straat... Nou ja, verkopers van de krantjes of uh, dergelijke. 0800-1121. En ik ga kijken of het... Nee, ja. Ik heb echt helemaal niks hier. Alleen de telefoon, dus bel maar in. Er zit een uh, kabeltje eruit of zo. Nou ja, ik ga even kijken naar de technicus. En uh, er gebeurt hier verder nog heel erg weinig. Ik even kijken. Nee. Dus uh, even kijken of het misschien vanuit deze komt. Ja. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Nou, dat lijkt iets meer te werken inmiddels. Maar uh, even kijken hoe dit zit. Nee, dit doet het ook nog steeds niet. Dus uh, nou ja, ik nodig je uit om uh, mij een beetje uit de brand te helpen hier. Zometeen dus Janetta van het Leger des Heils in Amsterdam... Uh, zij, uh, zij gaat mij nou ja, nog meer uitleg geven over hoe het daar allemaal naartoe gaat. En je hoort dus mijn avonturen die ik daar heb beleefd deze week en de mensen die ik heb gesproken. Maar onder uh, twee cliënten, Rob en Rob, die zitten daar en die, uh, die uh, maken daar ook veel avonturen mee. Verder uh, spreek ik ook nog eventjes met uh, de, de wijkagent. Die uh, houdt het allemaal een beetje in de gaten en die werkt ook veel samen met uh, het Leger des Heils daar. En ook nog een uh, bezoekje aan het Meeting Point heb ik gebracht. En dat zijn, uh, uh, daar kunnen uh, prostituees terecht die dan, nou ja, of gewoon eventjes lekker willen rommelen. Of die uh, dus qua uh, douches en die kunnen naar het toilet, die kunnen zich wel opmaken. Maar ook uh, praten met iemand om er eventueel uit te komen uit de situatie waar ze in zitten. Uh, bel maar in. Hoe uh, ben jij qua uh, goede doelen en goede daden die je doet? 0800 1121. En uh, ja, ik, het liefst zou ik nu een plaat willen draaien, maar... Uh, uh, oh ja, nou ja, als het goed is is hij er ook. C60 met Down on the Farm. Ik ben down on the farm. En ja, ik moest deze eventjes draaien. Want uh, dit is een uitzending over het uh, Leger des Heils. Goeiedag trouwens. Je luistert naar Nachtbrakers, Radio 1, BNN. Uh, het gaat over het Leger des Heils. Uh, twee uur lang, omdat ik uh, daar dus naast woon. Op de Amsterdamse Wallen. En uh, c die was uh, ooit een, een straatmuzikant. En die leefde ook op straat. Die, die zwierf. En op een gegeven moment werd hij opgepikt door iemand. En die zei van... Man, wat kan jij mooi zingen. En toen uh, mocht hij een album maken en nu is het een wereldster. Stond hij op Lowlands. En uh, staat hij op alle grote Nederlandse festivals. See you, zie Steve. Inmiddels in de studio. Uh, Janetta Holman. Janetta, goeienacht. Goeienacht. Ja. Uh, ik heb jou veel gesproken de laatste tijd. Want het, uh, het leger is heils. Dat, uh, dat zit dus naast mij. Naast mij waar ik woon. En uh, ik was altijd heel nieuwsgierig wat er nou gebeurde nou, achter die deur. En uh, nou, toen ging ik een beetje contact zoeken. Dat is uh, al, al een half jaar geleden of zo. Beetje bellen, beetje dingen regelen. En toen kwam ik met jou in aanraking. En toen hebben wij veel gepraat over het Leger En um, dus ja, ik weet natuurlijk al, inmiddels al heel veel. Maar uh, de luisteraar nog niet. Want uh, wat, wat doe jij daar? Even, even wat is jouw taak bij het Leger Ik ben teamleider op de Gastenburg. En dat zit, zoals je al zei, midden in het Wallengebied. En wij zijn een eerste lijns opvang. En eerste lijns wil zeggen direct van de straat mensen opvangen. Ja. En wij vangen dan met name de zieke mensen op. Die dan door de GGD eigenlijk uh, in de worden gespot op straat. En te ziek zijn om buiten te zijn. Ze komen bij ons binnen en wij proberen mensen eerst te laten herstellen. En dan door te laten stromen naar gewoon een vaste woonplek. Maar je zegt ziek. Uh, ziek is ook dat ze verslaafd zijn. Nee, maar dan echt ziek als in mensen hebben suikerziekte... of enorme wonden aan de voeten van het heel veel lopen op straat. Of mensen hebben een hartaandoening. Je ziet heel veel mensen met longproblemen. En vaak is dat wel een gevolg van de verslaving. Maar het is niet alleen de verslaving. En dan komen ze bij jullie binnen. En dan? Nou, het eerste wat wij proberen is... om met mensen alles weer een beetje op orde te krijgen. Vaak hebben ze geen uitkering omdat ze geen adres hebben. Dus het eerste wat geregeld wordt, is een postadres. Ja. Zijn er Amsterdam wat uh, locaties waar dat kan? Een arts van de GGD, die ook verbonden is aan de Gastenburg... die ziet mensen. Een zorgverzekering kan je pas weer opstarten als je een uitkering hebt. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat eigenlijk de basale dingen staan... waardoor iemand gewoon weer een inkomen heeft... En weer kan herstellen, weer op krachten kan komen... En dan gaan we kijken om met mensen van, ja, wat nu? Ja. Kunnen mensen gewoon weer een eigen woning? Sommige mensen zijn te oud, dus die gaan naar de bejaardenzorg. Er zijn mensen met een verstandelijke beperking. En die stromen dan door naar de verstandelijke Maar We hebben ook heel veel mensen met een psychiatrische aandoening. En dan wordt het vaak begeleid wonen met psychiatrische hulp erin. En die stuur jij dan vanuit uh, waar jij zit in de Gastburg, stuur je dan door... Naar die andere instellingen. Ja, klopt. Wij hebben met, uh, ook binnen het leger des hels in Amsterdam hebben we heel veel afdelingen... waar mensen naar door kunnen stromen. Maar je hebt ook in Amsterdam nog het HVO. We ook heel net... veel opvang. Hetzelfde als het leger des hels. En die hebben alleen het verschil eigenlijk is... ook wij hebben de christelijke identiteit. En zij hebben dat niet. Maar qua hulpverlening... Doen we hetzelfde, alleen denk ik, de Gastenburg is toch wel de, eerste, de enige echte eerste lijns. Ja, en dan, en dan zitten dan rond de 50 man die jullie dan opvangen, ja. man en vrouw. Um, en ik, ik sprak ook mensen deze week over de Gastenburg, Legernis dat uh, het echt wel een van de pittigste plekken is qua opvang. Ja, dat zeggen mensen wel. Je vroeg het mij ook. En toen ja. zei ik, nou, het valt eigenlijk wel mee. Maar ja, omdat jij gewend bent. Door, door schade en schande word je wijzer natuurlijk. En je, ja, je bent gewoon gewend wat er allemaal gebeurt. Maar wat maakt het dan zo pittig volgens omstanders? Want dat wordt mij echt verteld. Van, ja, daar zit, het het afvoerputje is misschien een negatief woord, maar het is wel heftig. Ja, wat het denk ik uh, heftig maakt... en van medewerkers vraagt dat ook wel uh, heel veel flexibiliteit... Wij nemen iedereen op. Ja. Het moet wel heel extreem zijn, willen wij nee zeggen. En dan met extreem bedoel ik dat mensen uh, misschien te gevaarlijk zijn... te onberekenbaar, waardoor veiligheid uh, in gevaar komt. Maar in principe zijn wij er voor iedereen. En daardoor zeggen we ook ja, een beetje een vergaarbak van mensen. Maar dat maakt ook dat je in huis heel veel onrust kunt hebben... omdat mensen elkaar niet begrijpen. En ik denk dat dat wel van medewerkers vraagt dat wel, ze moeten continu schakelen huh. tussen allerlei uh, gedragingen, gebeurtenissen. Vraagt heel veel creativiteit. Ja, en ook volgens mij heel veel geduld. Ja, ja. En wat, wat, maar zijn er dan ook dingen, uh, voorbeelden van wat er gebeurd is, dat je echt zegt van ja, daarom is het een heftige plek om te werken? Bijvoorbeeld vechtpartijen of dingen die gewoon uit de hand lopen? Ja, we zien wel wat we wel zien gebeuren, is dat vaak conflicten om geld, krijgt nog geld van jou. En dat kan dan escaleren. En het is wel eens gebeurd dat er echt flink wat politie nodig was. omdat er twintig man met elkaar aan het vechten ging. Zo. En dan ging het niet eens meer over de twee die nog geld van elkaar. Nee. te goed hadden of wat er ook achter zat. Maar dan komt gewoon alles onder elkaar. Ja, dan explodeert het gewoon. En worden er dan oude fetes uitgevochten ook? Van die, want ja. ze, ze wonen natuurlijk allemaal op straat. en ze komen daar dan in één keer bij elkaar in En ze, die ze kennen plek. elkaar vaak. Ja. Dus dan... Vaak, soms hoor je het bij opname van... oh jee, is hij binnen? Nou, daar ben ik niet blij mee. Of dat mensen met ons in gesprek gaan... van hoe kan ik die afstand houden? Ja. En wij vragen wel van mensen... want wij hebben dan ook een wegwijzer. Vroeger heette dat huisregels. En dat vonden we wat onvriendelijk. Dus we hebben daar een wegwijzer... van hoe gaan we om met elkaar? En dan toch wel vragen mensen... of ze zich willen gedragen. Hè? Geen ja. geweld gebruiken. Geen wapens... En geen uh, drugs ook natuurlijk. Nee, in huis mag er geen alcohol en nee. geen drugs worden gebruikt. Nee. En dat maakt wel dat uh, dus voor de deur. Dat zal jij wel gezien hebben. We ook vaak onrust. Zeker. Dus. Ook vanavond zaten ze er weer. Ja, oh ja, jij was er ja ja, ja. ja, ja, ik was er weer even langs gegaan. Zometeen uh, wil ik nog even verder met je praten, uh, Janetta. Want uh, ik heb nog heel veel vragen. En uh, mensen kunnen ook inbellen 0800 1121 over... Uh, het Leger des Heils en of jij nou ja, goede daden doet ook. Eigenlijk want dat is natuurlijk het natuurlijk Leger des Heils ook. En of jij bijvoorbeeld geeft aan straatverkopers. Daar ben ik ook benieuwd naar als er met zo'n krantje staat of straatmuzikanten. 0800 1121. De reclame van Ikea, hè? Home, Edward Sharp en de Magnetic Zeros. BNN, Radio 1. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Goedenacht. daar luister je naar. Het is uh, 18 minuten over drie. En voor degene die de klok nog niet terug heeft gezet, 18 minuten over vier. En, uh, het, is, uh, het is Radio 1 hier, BNN. En het gaat over het leger des heils. En, um, Roel, goeienacht. Ja, goeiedag. We spreek nog even met uh, Roel hier zo. Ja. Um, ik wil even zeggen... Um, het is namelijk zo... Um, mensen die bij het Legende zelfs terechtkomen als uh, cliënt... door, door uh, welke omstandigheid dan ook... Um, er zullen wel hele vervelende dingen gebeurd zijn. Ja. Um, ik wil uh, toch ook tegen het personeel van um, het Legende zelfs willen zeggen... Uh, dat zij, uh, hoe, dan, hoe het ook mogelijk kan zijn, dat zij voor die mensen een, um, uh, een goed bestaan proberen op te zetten en op te richten. Uh, dat zij weer, uh, weer uh, goed terechtkomen, langs welke weg dan ook. En ik wil er ook bij zeggen van, um, uh, dit, dat dit soort problemen zich voordoen. Dat komt ook door die waardige bezuinigingen van, van dit kabinet. Wat voor soort problemen, Roel? Want, uh, ik denk dat Roel. daardoor... Uh, ja. wat voor soort problemen? Ja, ja, ja dat wou ik het toch even zeggen, inderdaad. Ja, nee, maar je zegt dit soort problemen komen voort uit bezuinigingen van het kabinet. Maar wat voor soort problemen? Nou, um, de, uh, de, bijvoorbeeld uh, mensen krijgen een, um, een te lage uitkering. Of ze raken hun baan kwijt. Of er gebeuren. Oh, er worden uitzettingen gedaan of wat ook. Ik bedoel maar. Ja. Uh, uh, leuk is het dus niet. En uh, daarom wou ik dat even zeggen: van, uh, dat uh, het personeel van het leger zelfs. Dat ze, die, uh, hun die mensen wel kunnen helpen. En dat ze wel een redelijk goed bestaan kunnen opzetten. Nee, absoluut en en dat wou ik u toch even zeggen. Heel goed. En doe jij, uh, draag je ook je eigen steentje bij waar het kan, uh, Roel? Qua uh, uh, geven aan... Waar aan... ik het kan doen, wil ik het doen. En als ik het niet kan doen, dan moet, moet ik helaas zeggen... Uh, jammer. Ja, nee, dat is maar, logisch. Dus uh, vandaar dat ik het uh, langs deze weg uh, toch wil zeggen. En ik wil er ook uh, erbij zeggen... ik wil uh, uh, het leger daar zelfs als organisatie zelf... Wil ik toch zeggen, heel veel sterkte en wijsheid met uh, deze moeilijke situatie die uh, hier is. En ja. dat wou ik toch wel even kwijt. Nou, dankjewel Roel. Dus, Fijne en, dag nog. Uh, ja, en nu nog succes uh, met de uitzending. Ja, dankjewel. Dat kan ik gebruiken. Ja, tot ziens hè. <laughs> Groetjes. Doeg. Doeg. 0801121 hoe draag jij je steentje bij? Uh, ja, bijvoorbeeld aan een, aan een betere maatschappij, dat klinkt dan heel ruim. Maar geef je bijvoorbeeld aan uh, mensen die de straatkrant verkopen of uh, straatmuzikanten. 0800 1121, het gaat over het leger des Heils. En uh, van de week was ik daar dus al. Uh, en daar sprak ik iemand die daar zit. En zijn naam is Rob en hij is goede vrienden met Rob. De andere Rob hoor je zo meteen. Maar uh, eerst Rob 1 en uh, nou ja, luister naar zijn verhaal. Rob en Rob. Ja, Goedendag. Ja, <laughs> Jullie zitten hier in het Legeraars Heils in Amsterdam, Gastenburg. Yes. Um, waarom zit jij daarop? Nou, omdat ik uh, liever niet buiten slaap. En hoe komt het dat jij buiten moet slapen? Nou, helemaal hoop. Ellende meegemaakt in mijn leven: uh, een scheiding, beëindiging van mijn bedrijf, gewoon uh, wanhopigheid. Ja. En uh, een hele lange tijd een depressie gehad. Ja, en dan sta je op een gegeven moment, uh, je laat je alles achter uh, voor je vrouw en je dochter. En zelf heb je niks meer. Nee. En dan sta je dan. En hoe kwam je dan hier terecht? Nou, ik heb een tijdje op een boot gewoond, een tijd in de caravan, een tijd op, uh, bij mensen gehaloseerd overal. Maar op een gegeven moment, ja, raakte het allemaal op. Ja. En toen ben ik hier gekomen. Ja. En hoe is dat om hier te wonen? Nou, het is absoluut niet ideaal natuurlijk. Want eh... Uh, nou, je hebt het al geen privacy. Je bent nooit alleen, je zit altijd onder de mensen. Want je slaapt niet alleen op een kamer, hè, hier? Nee, met z'n drieën. Ja, met z'n drieën. Is dat heftig? Nou, ik zit met uh, twee mensen, met, met hem dan. Die, met, uh... met Rob. Met Rob. <laughs> en uh, nog een jongen, Richard. En uh, we kennen elkaar al jaren. Dus wat dat betreft heb ik wel mazzel, dat ik op de goede kamer lig. Maar ja, het is gewoon klote hier, hoor. Het is gewoon klote, maar... Maar aan de andere kant ook wel weer fijn, anders had je op straat moeten slapen. Het is wel een opvang hier. Ja, absoluut. Ja. Het is uh, wat dat betreft heel fijn dat ik hier mag zijn. Kan zijn. Kost een hoop geld. Geef niet. Voor een huis moet je ook betalen. Ja. Maar, uh, waarschijnlijk meer dan hier, want hier betaal je 400 euro per maand, toch? Ja, ja, ja. 399 euro per maand. Uh, daarvoor krijg je alles. Ook eten en drinken? Ja, ja, ja. ja. Behalve je bier. Ja. <laughs> Koffie en thee en melk. Maar nou ja, eten en drinken krijg je gewoon natuurlijk. Ja. en Je kan je was doen, je kunt douchen, je bed wordt verschoond en uh, alles erop en aan. Maar het is verre van ideaal natuurlijk, want je wil natuurlijk uh, gewoon lekker zelfstandig zijn. Ja. En daar ben ik nu op aan het wachten. Dus Even een paar maandjes gedeeld hebben en dan uh, kan ik weer lekker terug in het normale leven. Ja, want wat ligt er in het verschiet? Nou, ik, heb dus, uh, ik ben aangemeld voor begeleid wonen. Dat is... Uh, een woning, gewoon een normale woning in een normale buurt, gewoon tussen normale mensen. Dus niet zo in een complex met allemaal mislukkelingen zoals ik. Gewoon zelfstandig in een normale buurt. gewoon. En uh, dat, dan ben je een jaar onder begeleiding. Nou, dat stelt daar stel daar geen moe voor. Het enige is gewoon, uh, één keer per week komt er een uurtje iemand langs om te kijken of je je post openmaakt of je, of je geen overlast veroorzaakt. Of alles een beetje netjes blijft. En dan uh, gaan ze weer. En, en een jaar later. Als het een jaar lang goed gaat, dan komt die woning gewoon op je eigen naam, trekken zij zich terug. En dan heb je gewoon een normaal eigen woning. Ja. Dat is voor mij op dit moment de snelste manier. Maar ben je daar klaar voor? Want je ik zit wel. hier natuurlijk niet voor niks. Want je zei, je hebt uh, veel ellende gekend. Uh, je stond op een gegeven moment op straat. En ben je ook nog verslaafd aan iets, of niet? Ja, ja, ja Oké. Okay. Ja, Maar ik ga dus eerst uh, zes weken naar Jelinek. En aansluitend daaraan uh, krijg ik dan die woning. Maar dan moet je wel eerst eens dus helemaal genezen verklaard zijn van je verslaving. Nee, want genezen word je nooit verklaard. Verslaafd ben je voor het leven. Dat, dat is gewoon zo. Als je verslaafd bent, ben je verslaafd. Maar gaat het dan wel goed als je dan in je eigen huis zit? Dat is dan een beetje de vraag, toch? Dat is het gevaar ook. Of ik nou hier een biertje drink of in mijn eigen huis, dat maakt geen moer uit. Maar hier heb je wel een soort controle, denk ik. Nee, nee. helemaal niet hier. Nee? Nee hoor. Al kom je stondronken binnen, zie je nooit, nooit geen probleem. Maar hoe ziet een dag hier dan uit voor jou? Uh, nou, s morgens om 7 uur de deur uit en zo laat mogelijk weer naar binnen. <lacht> dat miste ik helemaal niet mee. Uh. Maar ik, uh, ik heb hier geen dagbesteding. Ik, ik, ik ga gewoon naar eigen gang. En uh, ja, ik leef mijn eigen leven. Ik was al min mogelijk uh, onder de mensen hier zijn. Gewoon mijn eigen leven leiden. Ja. En wat doe je dan op straat de hele dag, van 7 nou, tot 7? Ik heb een dagbestedingsproject. Okay. En daar uh, staat ook geen moe voor. Uh, daar kom je s morgens om 9 uur binnen. En dan kun je de hele dag doen en laten wat je wil. Dan krijg je, daar, uh, je krijgt zelfs gratis bier. <laughs> ja, serieus wat? Maar wat is, de, wat is het idee achter die dagbesteding? Nou, niks eigenlijk. Uh, maar om wat terug te doen voor de buurt, is een half uurtje per dag gaan we proppies prikken in de straat. En dan gaan we weer naar binnen Dan gaan we weer lekker filmpjes kijken en uh, lekker eten koken. Yeah. Biertje drinken. Biertje drinken, ja, ja. ja, ja. Maar dan... schiet het dan wel op? Om en hier uit deze anders blijf je in zo'n virtueuze cirkel zitten, toch? Nou, dus, dus, dus, daar zit ik op dit moment dus in. Ja. En daar ben ik dus nu mee aan het werk, via maatschappelijk werk van de GGD. Dat ik dus wat ik net vertelde, BWA, Begeleid in Amsterdam terechtkom. En vanaf dat moment moet ik een andere dagbesteding gaan vinden. Hoe lang denk je dat het duurt voordat je hebt behaald wat je wil behalen? Nou, het is mij toegezegd, concreet, tussen vier en acht maanden. En dat is ondertussen anderhalf, twee maanden geleden. Dus... Nog een halfjaartje en dan uh, als het goed is. Als het goed is. Ja. Mag je heel veel succes wensen op? Nou, dat is wel. volgens mij wel een pittige situatie waar je in zit en in hebt gezeten. Maar als ik je zo hoor, je hebt er op zich wel zin in om er iets aan te veranderen. Nou, denk je dat het ideaal is hier, hè? Nee, nee. Dat... Zo snel mogelijk wegwijzen ja. hier. Ja, en uh, gewoon mijn eigen leventje weer opbouwen op mijn eigen manier. Zo, uh, volgens mijn eigen regeltjes en uh, mijn eigen dingetjes. En zet hem op. You've been looking down. Looking down on yourself. Nothing is profound Staring holes in the ground Gotta go out Gotta go out Let a little air in Let it in, let it in Uncross the wire Make a little room Chin a little higher Stop, stop telling yourself that all the things you want to do have been done by someone else Uit Nederland, een leuk liedje, light up. Goedenacht, nachtbrakers, en het gaat over het leger des Heils. En uh, daarover kan je ook inbellen, over jouw mening en over of jij je eigen steentje bijdraagt. Aan, uh, als het gaat om uh, nou ja, opvang of straatkrantverkopers wat geld geven. Of als iemand aan jou vraagt of staat van, hey, mag ik een euro van je of mag ik een sigaret van je, of je dat ook doet. Niels, goedenacht. nacht. Niels? Niels! Daar is hij weer. Ja, ik hoor je heel ver weg, Niels. Ja, ik ben, ja, ik ben een beetje te kloten met de apparatuur. Ik hoor het maar... zeg. Ja. Kijk, hè, nee, hè? Nee, nu versta echt... ik je eigenlijk een ja. beetje. Je kan wel zeggen, haha, daar is hij weer. Lijkt wel het programma van André van Duin vannacht op de, op de tv. Nou ja, jij, jij, belt elke week in, Niels. Dus dan mag ja, ik best wel ja, zeggen, ja, daar ja. is hij ja, weer, toch? Ben ik eigenlijk, ben ik eigenlijk niet van plan. Maar ja, goed, ik vind het veel te leuk om met jonge lui om te gaan en vooral met jou. Hou ik je een beetje jong, Niels? Ja, zeker weten, omdat je gewoon, ik heb gemerkt dat ik, ik al een keer verteld heb dat ik 75 ben, maar waar ik mee omgaan is jonge lui, want de meeste eh, vrouwen en mannen van mijn leeftijd. Nou, ik heb het allemaal wel gezien. En, oh, ik, ik heb alles al meegemaakt. En dan vraagt ik wat dan nou. Ze hebben geen kloten meegemaakt. Want ze, ze zitten te simmen over vroeger dit en vroeger dat vroeger Ja, was alles Maar we beter. leven God hier hooglaag in 2013. Dus ja. Niet 1945. Nee, nee, gelukkig niet meer, zeg. Prachtig vandaag. Maar is, Niels, dat waarvoor ja. bel je in? Nou, omdat Frank Luister wat mij opgevallen is, is van, ik ben uh, van huis uit, uh, ben ik gelovig opgevoed. Maar daar heb ik al jarenlang, uh, de zak in mijn broek vanaf, want geloof, geloof daar uh, dat had ik later niks meer mee. Nee. Want ik heb in alle geloven bestudeerd, uh, van gereformeerd tot katholiek tot protestant en ook uh, die, die islam en al die andere klote boel. En, en toen ben ik in mezelf gaan geloven. Ik ben God zelf. Hoe vind je dat? Zo. Ja, dat vind ik nogal worden Ja, behoorlijk. Maar ja, hoe kom je ja, daarop ja, dan? Nou, op geloof? En, uh, dat nou, dat roept? Ik, ik kreeg voorbeelden gewoon voor mijn neus. Gewoon over het feit van: jullie hebben het, het item, is het Leger des Heils. Hè? Ja. En wat later, ik weet niet of het nu zo veranderd is. Maar wat bleek achteraf: dat als je toe wilt treden tot, de, de, tot het Leger des Heils. De, als, je, als je vrijgezel was, weet je, A niet toegelaten. En let op: als je homoseksueel was, was het helemaal taboe. Wanneer was dat dan? Nou, dat is al bijna 15 jaar geleden. Nee, want Janetta zit hier van het Leger des Hels in Amsterdam. En dan kan ik het gewoon even aanvragen hoe dat momenteel zit, Janetta. Klopt het wat ja, Niels precies. zegt? Dat het 15 ja, jaar wezen, geleden? Heel wezen, even naar Niels. Wezen. Eén momentje. Ik vraag even aan Janetta. Ja, ja. Okay, ja, ja. Uh, ik ben zelf nu zes jaar betrokken bij het Leger des Hels. Bij welzijn en gezondheidszorg. Maar ik weet wel van de mensen vanuit het korps dat daar ook mensen zijn eh, met een homoseksuele identiteit. En daar wordt eigenlijk zonder aanzien des persoons is iedereen welkom. En dat is bij het korps zo, maar dat is ook bij ons in Amsterdam op de Gastenburg zo. Jullie wij, vangen iedereen op, toch? Wij kijken niet naar mensen vandaan, waar ze vandaan komen. Wij willen gewoon mensen helpen. En dat staat centraal. Ja, Niels? Ja, maar dat zijn mooie woorden. En dat. Maar... Uh, dat dat geloof ik ook voor wat die prachtige piepeltjes in de Tweede Kamer verkondigen. Maar het zijn woorden. Het zijn geen daden. Weet je wat? Ik wil, ik, wil, ik wil gewoon zien wat er gebeurt, wat ze beweren. Nou ja, dan moet je een keer komen kijken. Ik heb het van dichtbij gezien deze weken. En, nou ja, ja maar, maar luister. Major Boshart, dat is een prachtige vrouw als een soort... Uh... ...item voor dat het een, een, een vrouw was die de voor, de, voor, voor, de, voor de hele boel ging staan. En ik zie een uitzending, plus wie is twee jaar geleden. Ik weet niet hoe of dat, of dat, of lang dat mensen is overleden, maar ze loopt in Amsterdam. Ze ziet een junkie die in elkaar sodemietert. En ze gaat een goed bij meisje. En de camera richt op, op die vrouw, jonge vrouw, die in elkaar flikkert. En ze loopt gewoon door. Hoezo liefde voor het volk? Ja, ik heb dit niet gezien, ik kan hier niet... Uh... Ja, ik wel. Ik nee, okay. volg alles. Ik volg al alles. Ja, je bent ik van ik alles op al de hoogte, Niels. Maar ja, dat, wat, wat jij zegt over dat homoseksueel niet worden toegelaten... is volgens mij helemaal niet waar. Althans, ik zag niet aan de mensen die er waren waar ik was deze week... of je we nou hetero of homo bent. Volgens mij maakt dat echt helemaal niet uit. en Gaan ze dat nee, ook niet maar... testen of bij de deur of zo? Daar wil ik ook het item voorstellen. Is het nog steeds zo dat je als je gewoon toegelaten wilt door een soort uh, ultieme god... waar ik jarenlang niet meer in geloof... Hè, maar ik, ik draag respect voor, voor de instelling die zeggen van... wij geloven in, in, in, in instanties en in geloven in de mens... En maar ik zie er geen ene zak van. Want wat je ja, beweert, als je gewoon vrijgezel was. Maar wat je moet is je.? Oud zijn en ook gebeuren als je homoseksueel was. Dan wat heeft dat met een godsbesef te maken? Sorry hoor. Nou ja, laten we het een keer, andere keer over het geloof hebben, Niels. Ja, want dat is weer ja, een hele andere discussie. Wanneer, wanneer dan, Frank? Wat zei je? Wanneer dan? Ja, dat weet ik nog niet. Moet even kijken hoe mijn pet staat. Ja, Oké, okay. is goed. Prima, joh. Yes. <laughs> Dankjewel, Dankjewel, Niels. Goeiedag. Doeg. Dag Frank. Doeg. Dat was Niels zoals uh, altijd, elke week, eventjes een zegje doen. Ga ik nog heel eventjes naar Hans. Hans, goedenacht. Hallo, je spreekt met Hans. Hallo. Hallo. Ik, ik kon net niet invallen, want uh, jullie hoorden me niet. Maar ik ben dan uh, 35 jaar geleden geholpen als homofiel door het Leger des Heils. ik op straat. Ja. En ik was helemaal aan de drank. En ik zou je vertellen, uh, de enige die mij echt goed geholpen heeft, dat was het leger des heils. Maar wat was jouw verhaal dan, Hans? Want jij, jij, jij woonde op straat toen de tijd. Ik, uh, ik uh, had eerst uh, ik ben van huis uit gegaan en toen had ik een, uh, een fletje. Ik had een hele goede baan. Ik heb alles verzopen. ...door allerlei toestanden, omdat ik homofiel was. Homofiel was 35 jaar geleden een schande... ...als je dat uh, tegen de mensen om je heen moest zeggen. Ja, was veel en... ingewikkelder dan nu, inderdaad. Ja, veel ingewikkelder. En uh, ik ben bij allerlei instanties uh, geweest... ...en ik werd nergens geholpen alleen door het leger des Heils. Die hebben mij uh, weer op het pad teruggebracht. En uh, ik, uh, ik liep toen ook veel te stelen in die tijd... En omdat ik een, uh, een blanco strafblad had... want ik ben op een gegeven moment opgepakt... Dat, omdat ik een blanco strafblad uh, had... hebben ze van het leger de Heilsmijn een, een maatschappelijk werkster uh, gegeven. Mm -hmm. En toen werd er gezegd... als ik niet meer terug zou vallen en ik zou niet meer stelen... hoefde ik ook niet meer voor te komen. Oké. Okay. En, en ik zou je vertellen, ze hebben mij toen... Uh, Helemaal uh, uh, geholpen. Dus ik geeft ik niet laat hem nu wel gewoon zien. Op een flatje oh, kwam, dus ik hoor dus er iemand doorheen. En toen woonde ik net een half jaar, was ik uh, zeg maar, clean. Uh, ja. Toen leerde ik mijn partner kennen, waar ik nu 35 jaar mee samen ben. Dus de combinatie van het leger is heils en het ontmoeten van je huidige partner, die hebben je er een beetje uitgetrokken. Ja, ja, ja. Als het leger dus, ik ben altijd van, van, nog van mening geweest, als het leger dus heilsen niet geweest was. Ik geloof dat ik het niet gered had dan. Nou, ja net waar, die kan je in je zak steken. Ja, dat is mo en ik, mooi. Ja, en ik zou je vertellen dat... Ik vind, weet je wat ik van hun zo mooi vind? Je hebt geen aandelen dat, in het leger des heils, hè, <lacht> Nee, het is juist heel anders. Ik, wij <lacht> hebben juist een, een testament laten maken, mijn partner en ik. En omdat wij geen kinderen hebben en zo... Laat ik gewoon wat ik heb, het is niet zo veel hoor, maar wat ik heb... Dat gaat gewoon naar het leger des heils. Want weet je wat ik van hun zo mooi vind... Frank, dat uh, ze zeggen niet als je binnenkomt, wat ben je? Ben je katholiek of, of ben je, je uh, hoven, of ben, uh, weet ik wat dat je bent? Maar ze helpen je. Ja. Uh, en wie lopen er met in de kou met kerst op straat? Zij zijn wel het leger des Heils. Je ziet niemand anders als het leger des Heils die op straat lopen. En ook wel met hun woord, maar ze doen ook daden. Nou. En dat vind ik... Uh, uh, ik kom ook een hele gelovige familie... Maar ik neem altijd mijn petje voor ze af voor, de, voor het Legerders Heil. Werkelijk. Ah. Want als je bij. De, ik ben dan zelf heel katholiek grootgebracht. Nou, dan spraken ze 35 jaar terug alleen maar over. Het is een schande dit en het is een schande dat. En verder werd je niet geholpen. Nee, en nu heb je je spreekwoordelijke petje ook afgenomen op de radio voor het Dankjewel, Dank je wel, Hans. Ja, ik eh, ben heel blij dat ze er zijn. En, en ze doen ontzettend veel goed werk. Huppakee. Dank je wel, Hans.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 de musical in première van uh, Wim Sonneveld onder de naam Sonneveld. En uh, Wim wordt gespeeld door Tony Neven. En hij gaat in première in uh, Utrecht. Vandaar dat ik eventjes even, even een plaatje van hem moest draaien. Want het is zo mooi. En elke gelegenheid grijp ik aan. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende, BNN. Radio 1. Goeiedag. Ik uh, maak een speciale uitzending over het leger des Heils. En dat doe ik omdat ik. Uh, ik woon ernaast. En elke keer als ik daar dan langs loop, zie ik dan de hoofdjes van de mensen die daar dan worden opgevangen. En dan denk ik, die zitten zo achter het raam, zie ik dat zo, terwijl ik daar langsloop. En dan elke keer denk ik van, wat gebeurt daar toch? En dat ben ik deze week gaan uitzoeken. En ik heb daar uh, uh, nou, best wel vaak gezeten, met mensen gepraat, kopje koffie gedronken. En onder andere ook met Rob en Rob gepraat. Toen net hoorde je de ene Rob al. Het zijn twee goede vrienden die daar uh, samen wonen. En uh, nou, ja, toen had ik de ene Rob gehad. En dat wilde ik natuurlijk ook... Van alles weten van de andere Rob. Rob, Hi. hi. We zitten hier in het des Huis in Amsterdam. Hoe ben jij hier terecht gekomen? Ik ben niet terechtgekomen sinds, even kijken, anderhalve week. En uh, nou dat, ik zal je vertellen, ik had een zolderkamer bij mijn pleegmoeder. Daaronder uh, stond het huis te koop, etage. En dat heb een vrouwtje uh, gekocht en die wou niemand boven wonen. Dus ik mocht niet meer op de zolder. En aangezien dat uh, mijn pleegmoeder uh, problemen krijgt als ik bij haar ga wonen, want dat wordt, uh, je, het geld wordt uh, samengevoegd van de sociale dienst en haar. Dus dat wou ze niet. En ze is 75. Dus uh, ja, het was geen andere keus dan dit. Maar is er dan niet iets wat je misschien voor jezelf dan nog had kunnen regelen nee, qua nee, woning nee. of qua. Nee, nee. Dan, dan ben je echt afhankelijk van dit soort uh, projecten. Maar dan betekent het dus dat je geen werk hebt, inderdaad? Nee, want mijn knieën zijn kapot. Okay. En uh, ja, ik, zit nou, ik ben nu 52, ik word 53. En dan uh, kom ik in aanmerking voor een seniorenwoning. Ik sta nu zes uh, jaar ingeschreven bij woningnet. En dan krijg ik mijn hele woning. En dan kan ik wat uh, verder uh, doen met mijn knieën en uh, alles. Maar kan je dat betalen? Want heb je werk? Uh, nee, ik heb geen werk. Nee, Want ik heb mijn werk niet meer. Ik ben uh, restaurateur, metselwerk en dat gaat niet meer. Nee. Ik, ja, ik ken die stijgen niet meer op. Nee. Dus dat heb ik al helemaal aan mijn kop gezet. Maar ja, wat ik kan. Ik zit dus ook in dat project. Uh, begeleid Wonen Amsterdam? Nou, of van die dagbesteding? Ja, nee, nee, dagbesteding. Ja, nou ja, dat is natuurlijk, het is natuurlijk ontzettend goed opgezet. Maar het is natuurlijk geen uh, iets om... Uh, <coughs> kijk, een woning krijg je als je geen alcohol drinkt. En dat doe jij Want, ook? En dat doe ik dus ook. Verder niks, hè? Nee. En dan uh, zeggen ze van ja, moet je luisteren. We willen geen alcoholisten op een woning. Want de buren en uh, de hele. Dat, dat, dat begrijp ik helemaal. Ja. Dus ja, dus dan, ja, dan moet je gewoon. Je ja, het moet. Maar is ja. dit dan de enige uitweg om eerst bij het leger ja. des Heils te komen? Ja, ik denk het wel. Is dit een goede maatschappelijk werksters? En je wordt begeleid. En op dat project waar we zitten ook. waarin ook... wordt je begeleid dan? Uh, met alles. Met, je, met, met, met artsen, met uh, jellinek, met uh, uh, financiële toestanden. Als er problemen zijn met... Uh, ik zit dan bij de FIBU, die regelt alles. Mijn schulden, die er nog zijn. En uh, nou, dan moet je gewoon aan aanpassen. Gewoon. Dat nou, een je, gebruiken. Wat? Alles, je moet je aanpassen aan hun. Ja. Je moet niet afwijken. En je moet niet continu in alle instanties, want dan gaat het fout. Je moet continu eigenlijk zorgen dat je één iemand hebt die alles voor je regelt, want anders dan heb je met Kaatje en met Trus en met uh, weet ik wie allemaal, Gert-Jan. dat werkt niet. Nee. Dan word je zelf ook een beetje gek. Je bent al een beetje gek in je kop met al deze situaties, ja. Het ik heb veel ik zorgen. Heb, aan ja, je of... ja, ik heb ook een zaak gehad. We ja. gingen oh, hartstikke mooi, alles erop en eraan. Maar ja, toen zaten we net in zo'n crisis dat die bouw helemaal plat lag. En ik was zijn CTP'er. Ja, en ik werd ten eerste uh, uitgelast bij die bouwbedrijven. En hoe is dat dan als je hier zit en je weet, je ja. je weet hoe het normale leven is, ja. dus aanstekend? Ja, daar, daar lig je je eigen bij neer. Het, het is niet anders. Ik ben nou anderhalve week hier. De eerste dag dacht ik van, nou, ik wil wel gek. Die teringeren hier. <laughs> je zit midden in die hoerentroep. En, uh... ja, ik woon hier naast, je, dus ja. Ik ken het Ja. <laughs> en dan zit je nog in die voorkamer. En ik denk, ja, dat lukt me nooit, joh. Kijk, ik ben er niet uitgelazerd bij mijn pleegmoeder. Ik mag er ja. zo in, want ze mist me ook. Maar we, moeten het gewoon, we, we krijgen problemen gewoon. Ja, en toch? nu zit je dus hier en dat is mij ja, zo schrijnend, is, omdat is, je ook weet hoe het anders kijk, kan. Je hebt toch regeltjes. Je mag geen biertje drinken hier, bij de televisie, ja. met een voetbalwedstrijd. Je mag boven geen biertje drinken. Kijk, ik rook niet, ik blow niet, dus die mazzel heb ik al. He? Maar ik weet zeker, die jongens die hier zitten, die, uh, die aan een pijp zitten of zo, weet je wel. Ja, die hebben dat gewoon nodig. Ja. Hoe dus die doen gaat, die dat dan? Ja, stiekem. Buiten, of weet ik wat, hoe ze dat doen. Dat weet ik niet. Maar ja, jullie, maar, maar, jullie drinken toch ook jullie biertje ja, buiten? Ja, natuurlijk. Dus ik ja, we doen het allemaal stiekem. Ook wel binnen Ja. Ja, ja nee. waar dan? Nou? Ja, ja je, je, je doet het stiekem gewoon. Kijk. Mag je dan op de wc een biertje drinken ofzo, nou, of zo? Ja, je, je, je gaat allerlei dingen versieren. Maar uh, ja, ja, je moet toch gewoon aan jezelf denken. Kijk, nou, gelukkig dat er uh, goede vrienden Rob is een hele goede vriend van me. En die zat hier. Hij zegt, Rob, kom nou hierheen ja. en dan zorg ik dat je, dat je op een kamer bij ons komt en dan heb je een beetje rust. En, want ik ben nog wel een paniekschieter. Uh, ik denk uh, gauw van, oh, dat wordt helemaal niks mis. Maar ja, nou ben maar ik wel. Hey, allemaal... je zit hier anderhalve week ja. passen, hè? Want... En nu ben ik weer helemaal... Uh, ben uh, je een ja. beetje geaard? Ja, absoluut. Ja, die buurt kon ik al. Ik heb vijf jaar, uh, dat ik een jaar of 24 was, heb ik vijf jaar aan de overkant gewoond hier, ouderzijds. Nou, uh, dus ik ken de buurt. Dus ik, uh, ik vind het wel eigenlijk wel een beetje grappig eigenlijk. Ja. Is heel, maar heel... jullie hebben allebei wel een visie naar de toekomst? Ja, natuurlijk ook. Want nou ja, jij wacht dus op dat je een woning kan krijgen. Ja. Maar je zit hier natuurlijk pas anderhalve week. Dus het, het ja, is niet... maar we, kijk, we zijn continu met projecten. Ik, ik sta al nu al zes jaar in woning, woningnet. En omdat ik uh, dadelijk 53 word, heb ik uh, recht op een seniorenwoning. En dan met mijn knieën erbij. Yeah? Een doktersverklaring, ja. een ziekenhuisverklaring. Ja, dan, uh, en dan denk ik, uh, dan ga ik me Maar op en dan, dan zit je daar? Ja, en dan gaan we weer verder. Dan gaan we weer, uh, ja, dan moeten we even kijken wat we gaan doen. Ja. ja. En hoe kijk je dan terug op nou, de periode dat je hier goed. hebt gezeten? Alleen maar goed. Ja. Ik, uh, ik, ik, ben nog nooit heb ik buiten de deur geslapen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En nou heb ik het, nou heb ik ook dit heb ik meegemaakt. Ja. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven, maar dit, nou, ik hoorde allemaal hele dep depressieve. Ja, mensen zijn allemaal gek hier in en verslaafden, in en gillen, schreeuwen, krijzen. Nou, dat is helemaal niet zo. Ja, natuurlijk is er af en toe eentje hè, een beetje mal. En die s'nachts in de gang loopt te bleren. Nou ja, oké. Okay. Wat doe je dan? Niks. Gewoon blijven liggen? Ja, gewoon laat hem, laat hem lekker bleren. Ja. En vonden ik dat, zie je die jongen weer, gaat het? Ja, het gaat wel goed. Nou, zo werkt het goed. Ja, het is, het is, het is, heel het is heel gewoon een zandwil. Je moet een beetje, net als een jeugdkamp, ja. je moet een beetje met elkaar rekening houden. Nou, dat is toch goed? Dat is het Leger des Hels voor jou. Dat is het Leger des Hels. Dankjewel, Rob. Oké. Okay. En sterkte, succes. Ja, ja oké, okay, dankjewel. je het beste. Oké. Okay. Het uh, eerste nummer van uh, Rumors van Fleetwood Mac... van het veelbelovende en uh, fantastisch verkochte album... hoorde je Second Head News. En uh, ze stonden dus vanavond... Uh, een collega van mij was geweest. Fleetwood Mac stond vanavond in Dome en ze belde me op. En ze zei van... wow Ze was helemaal betoverd en terecht. Want uh, wat een band. Ik uh, draai het ook graag hier op Radio 1. Want ik vind het toch gewoon echt heel, heel, heel erg goed. Je luistert naar Radio 1 en uh, het, het gaat over het Leger des Heils. En je hoorde toen net Rob al uh, en daarvoor ook Rob. Want Rob en Rob die zitten daar uh, op de Gastenburg in Amsterdam bij het Leger des Heils. En de grote bazin daar is... Uh... Nou, is Janetta. Ah, dat valt wel mee, hoor. Ja, ja. de grote bazin. Maar je, bent, je bent teamleidster, en, uh, je, je, dus je stuurt iedereen aan ook die daar werkt. Ja. Maar je bent ook wel een beetje, uh, want ik heb deze week daar veel gezeten, een soort moedertype is dat zo? Ja. Nou, zo voelt het zelf niet. Nee, maar je ziet dan, want dan lopen er ook nog andere me mensen rond en daar wordt een beetje mee uh, gekeet. Met jou ook wel. Het is dus wel een grapje gemaakt, maar wel een soort van ontzag van een moeder die daar dan uh, de lakens uit deelt eigenlijk. Ja, ze meer, weet je, je bent teamleider, dus ze denk altijd wel, nou, die moet ik wel te vriend houden, want uh, ze zijn slim. Als ik het daar verpest, ja, ja, tuurlijk zou ik ook doen als ik hun was. Maar, nee, ja, het voelt niet echt als, als moeder, maar... Ik probeer wel met mensen mee te gaan, want je kan als teamleider natuurlijk denken... nou, ik zit leuk in mijn kamertje, een beetje Zoek het maar de uit, zakelijke he? dingen ja. te doen. Maar ik merk wel dat ik het juist op de werkvloer erg leuk vind, altijd. Ja. Toen net zei Rob in het interview wat ik eerder deze week met hem had... dat hij het ook wel een beetje als een schoolkamp er er ervaarde. Dus dat hij zei van, ja, nou ja, en dan zat hij met zijn maatje Rob daar... en dan zaten ze proberen stiekem biertjes naar binnen te smokkelen... En dan worden er een beetje ge ge grapjes gemaakt. En um, dat is natuurlijk niet zo. Maar toen ik er rondliep, was het, had ik ook wel een beetje dat idee van nou ja, met dat smokkelen en met die grapjes die worden gemaakt, en ze proberen jullie steeds ook een beetje te slim af te zijn. En, hoe, ja. hoe is dat voor jou? Ja, nou, weet je, ik denk, als je kijkt naar een school komt, dan weet je, dat is een week en je gaat weer naar huis. En hier is dat niet dit is het zo, het echte he, week. dit is het leven. En het streven is dat mensen na zes maanden door kunnen stromen. Okay. Maar helaas lukt dat niet altijd. Omdat het soms heel moeilijk is om mensen geplaatst te krijgen. Ja, ik begrijp wel hè, de sport van dingen mee naar binnen schakelen, ja. Want dat mag allemaal niet. En het klinkt misschien heel streng, hè, dat dat uh, niet mag. Ja, maar het lijkt mij ook wel logisch dat als je verslaafd bent aan alcohol... bijvoorbeeld, dat je dan niet lekker biertjes mag drinken daar. Want wat is dan de functie van dat je daar zit opgevangen? Nou ja, je moet ook niet vergeten... mensen slapen met meerdere mensen op een kamer. Als je bij mensen slaapt die geen alcoholverslaving hebben... of geen uh, drugsverslaving, die krijgen daar ook last van. En je hebt het pand gezien. Het is ook een stuk veiligheid als ja. er wat gebeurt dan moeten we er toch met z'n allen snel uit kunnen. Dus ook daarom is het niet roken op de kamers bijvoorbeeld. toch wel heel streng. Van, ik moet er niet aan denken, Jos, daar wat gebeurt. Nee, nee dan is, want het is, het is een vrij oud gebouw inderdaad. Ja, het zijn twee panden aan elkaar geplakt. Ja, ja met een heel klein liftje. Ja, maar, um, in het Wallengebied. Dus dat alles staat er al heel dicht op elkaar natuurlijk. Is het, uh, is het wat jij zegt, niet iedereen is verslaafd die daar zit? Nee, klopt. Maar wel het merendeel, het toch? Het merendeel wel. Maar er zijn uh, ook mensen die uh, om andere redenen op straat zijn gekomen... Uh, door een scheiding, uh, wat je ook veel ziet. Nog een psychiatrische aandoening. Maar ook mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Die het zo graag allemaal zelf willen doen. En dat net niet kunnen. Maar worden die dan niet opgevangen uh, door de zorginstellingen in Nederland? Als je verstandelijk beperkt bent. Nou, de, de mensen die bij ons komen zijn vaak ofte wat ouderen... die gewoon zich toch wel redelijk lang hebben weten te redden... door hun eigen netwerk. En als dan ouders overlijden, dan, dan staan ze er in één keer. En we zien het ook met mensen die uit andere landen komen... dat zij uh, een verstandelijke beperking hebben... die daar nooit gediagnosticeerd is. Dus mensen zijn hier gekomen en die wilden een leven opbouwen. En dat lukte gewoon niet. Nee. En dan is het heel moeilijk om mensen nog in zorg te krijgen. Want dan zijn ze al ouder. En dan hebben ze geen verklaring... van dat ze dus verstandig beperkt zijn... Klopt. omdat dat nooit is geconstateerd nee, officieel. En, en dan doen wij nu kunnen wel... Uh, een niveaubepaling laten doen. En dan krijg je wel zicht op het functioneren. Maar dan ben je al wel heel wat jaren verder. Ja. En dat is voor die mensen ook heel moeilijk. Hè, om dat te, te horen. En je merkt ook wel een beetje in Nederland dat er dan wordt gezegd... iemand is verslaafd, dus daardoor is die cognitief minder sterk. Of uh, iemand spreekt de taal niet zo goed... en daardoor begrijpt hij je niet. Terwijl we eigenlijk een stap terug moeten. Ja, kan iemand het ook wel begrijpen? Ja, maar het zal natuurlijk ook wel af en toe zijn... dat het door de drugs komt. en door de Ja, het is dus klopt. een wisselwerking, lijkt mij. Je, je moet continu kijken waar het vandaan komt. En uh, over vandaan komen gesproken. Je hebt dus heel veel verschillende mensen... In, uh, in het Legersheil zitten daar van nou, uh, buitenlanders... dus die, van, die hier naartoe zijn gekomen om geluk te zoeken. Um, of door andere redenen. Maar ook bijvoorbeeld nou, ja, Rob en Rob dan. Die haal ik dan even aan, omdat jullie die ook hoorden. En dat zijn dan twee uh, mannen die hier wel gewerkt hebben... maar het ja, dus mislukt is. Een zaak die failliet is gegaan, een scheiding. Hoe is, valt dat te rijmen met elkaar, al die verschillende mensen? Nou, ik denk ten eerste, het valt te rijmen... omdat je denkt, we zijn er voor iedereen... Maar omdat ze zoveel ellende hebben meegemaakt. Het is één bak ellende in principe ook wat daar zit. Ja, alleen wij gaan niet op de ellende alleen maar zitten. Hè? Want dan, dan heb je iemand zo nog verder de put in gepraat. Ja. Dus eigenlijk is het meer dat je zegt, we kijken van... iemand staat nu hier en we gaan nu weer verder. Ja. En wij laten dat verleden ook niet zo meewegen, want dan ga je... Maar dat is wel van belang, toch? Jawel, maar het moet mensen niet blijven achtervolgen. Van, dat komt, want als je steeds dat verleden teruggaat... ga je ook steeds weer erop zitten wat er mis is gegaan. Ja. Dus dat... Oh. Maar hebben ze het dan samen daarover wel ook, of zo? Of... Ja, in gesprekken komt het wel terug. Ja. En af en toe hoor ik verhalen van cliënten. En dan denk ik: je, Jeetje, zeg dat je hier gewoon nog zit. Want ik weet niet of ik het had gekund. Maar nee. En wat zijn dat dan voor. Zijn dat dan in persoonlijke sferen? Of hoe ze, wat voor verhalen zijn dat dan die ze vertellen? Nou, ik heb wel verhalen gehoord van mensen die gewoon als baby al een hele nare start hebben gehad. Ouders aan de drank. En dat kinderen gewoon verwaarloosd werden. Ja. Omdat alcohol belangrijker was dan voeding. En dat ik dan denk. Onvoorstelbaar als je leven zo begint. Ja. Dan, dan kan het ook haast dat niet. Een anders. hele valse start eigenlijk. Ja, dat is echt een hele valse start. Ja. En dan vind ik het knap dat mensen het zo lang volhouden en dat ze ook de hulp nog willen hebben om eruit te komen. Ja. En dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Maar ik dat ben wel altijd wel heftig hoor. Ja, het is nou ja. ook wel dankbaarheid dat ik een hele goede start Beetje. heb gehad. Zometeen nog een uurtje nachtbrakers over negen. Dus hij eerst het NOS journaal. En...